Zo, dit is alweer uh, lezing 218. Dat wordt nog wat. <laughs> uh, goedenavond, lieve mensen. <coughs> Mijn naam is Yvonne Hagener-Ratelband. En ook nu weer welkom dat je ervoor gekozen hebt om bij uh, deze lezingen te luisteren. Ja, 200, uh, wat zeg ik nou, uh, 218 uh, inmiddels. Uh, ja, ik weet niet of je ze allemaal gehoord hebt. Uh, misschien, uh, misschien wel. Ja, en dan begin ik maar weer met dit uh, volgende uur. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, en dat is me iedere week een ongelooflijk plezier om dat gewoon weer te doen. Ik denk ook wel, stel je namens nou eens voor dat ik stop, nou, dan... Uh, dan maak ik het gewoon voor mezelf. Of misschien publiceer ik dat nog eens een keer. Maar zo'n hele week, ja, ik weet eigenlijk nooit waar het precies over gaat. En dan wordt natuurlijk halverwege de week wordt gevraagd eh, om de tekst te geven. Om een, nou niet de tekst, maar een, eh, <coughs> maar een stukje eh, waar het over gaat eh, door te geven. Om het in het programmablad te zetten. En eh, ja, dan moet ik er nog over nadenken. En dan denk ik, nou, dat is eigenlijk wel een goed onderwerp. En dan besluit ik het dan maar daarop te houden. Um, maar ja, zo gaat dan gedurende de week, uh, ja, is dat gevoel binnenin me met zo'n lezing eigenlijk al helemaal bezig. En uh, ja, ik vind dat dan uh, ontzettend leuk om te doen, maar dat had ik al gezegd. En ja, zet je beide benen maar eens weer stevig op de grond, zodat je goed aardt en eh, dan maak die verbinding maar weer eens met het licht buiten je en verbind dat op het licht, verbind dat op het licht binnen in jezelf. Nou, en voor de mensen die dat nog nooit gehoord hebben, ja dat kan, je, je, je kijkt gewoon naar de zon of je visualiseert de zon, je hebt altijd wel een lampje aan of je ziet de kaars voor je ogen en je brengt dat licht op je eigen licht en dat zit zo'n beetje ietsje boven je Boven je navel, je navelchakra, je zonnevlecht, je derde chakra. Um, ja, en dan kun je dat bovenop elkaar leggen. En uh, dan zul je je misschien afvragen: Nou, waarom moet ik dat nou doen? En wat een onzin. Nou, dat mag je allemaal onzin noemen, dat maakt mij niets uit. Maar je maakt dan een verbinding en ja, uh, je ademt daar even in. En het is toch dat chakra maak je dan open. Dat is een uh, zonnevlecht. Dan zie je het maar als een grote zonnebloem, die je, waar de blaadjes helemaal open gaan staan. Misschien voel je dat in het begin niet, maar later wel hoor. En iedere keer als je daarom denkt, dan heb je het gevoel dat je hele lichaam helemaal warm wordt. Soms bij mij wel en ook wel eens niet hoor. Dan ben ik in grote haast hier naar mijn bureau gehold: van, oh, moet nu, nu moet ik het doen. Ja, en dan. Uh, Ach, zodra ik dan hiermee begin, dan, eh, ja, <tossimus> dan ben je rustig geraamd worden. En adem je eens rustig. Dat zou je ook kunnen voordemen. Rustig eens even in te ademen. Gewoon zo door je neus. Je adem, adem eens even vast te houden. En rustig door je mond uit te ademen. Nou, misschien wil je dat gewoon nog eens een keer doen. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Nou, dat is heerlijk, hè? Voel je een stuk rustiger. Dat kun je best wel voornemen. Om dat eh, wat vaker te doen. Het is een oeroude ademhaling. En eh, ik heb me voor het eerst gehoor gehoord. Bij eh, Malva Meditatie. In de jaren negentig. Eh, bij die Lex persoon. En eh, in de jaren tachtig. Eh, hoe las ik dat? In boeken van eh, Lopzang Rampa. Dat was een. Eh, <coughs> dat was een. Eh, Tibetaan. Die. Eh, wat boeken heeft geschreven en die je nu ook allemaal op het internet uh, kunt uh, verkrijgen. Maar wel in het Engels hoor, helaas. Alleen het eerste boek is in het Nederlands vertaald. Maar goed, we gaan deze lezing over en uh, ja, ik lees dat voor de goede orde maar even voor. En dan ga ik. Alles is al klaargezet, gereed, gemaakt om tot een volkomen zelfstandig denken te komen. We hoeven slechts over onze eigen bergen heen te stappen. Of we er nu wel of niet zin in hebben, het is onvermijdelijk. We zitten al lang in de tijd dat het zelfstandig denken naar buiten zal barsten. Nou, dat is eigenlijk toch wel duidelijk niet waar. In deze tijd, waar zoveel mensen op deze wijze nu beginnen te denken, spiritueel denken, um, waarin we niet anders meer kunnen dan tot een zelfstandig denken te komen. We volgen geen boeken meer, we volgen niet meer anderen. En wat dat betreft zou ik je ook willen verzoeken om alles gelijk te vergeten wat ik hier aan je vertel, en er zelf op te komen. Zoals... Miljoenen mensen dat nu, op dit moment, voor jou en met jou ook doen. Die weg is bereid al vele eeuwen geleden. Heel langzaam. Ja, je zou kunnen zeggen, in de tijd van, eh, van de oude eh, Egyptenaren. In andere... Eh, in andere levensvormen en met de komst van eh, de mens Jezus. En door de eeuwen heen belanden we dan in de afgelopen eeuw, waar er toch ook mensen zijn geweest die, eh, die dit denken zich eigen hebben gemaakt, dit zelfstandige denken eigen hebben gemaakt. En nu niet anders meer kunnen dan dit met anderen te delen. <laughs> ja, zo zit het dus. Dus ja, wat is het dan? Hoe kom je daar? Nou, daar gaan dus bijna al mijn lezingen over. Uh, ja, om over je eigen bergen heen te stappen. Over, je eigen, over onze eigen moeilijkheden heen te komen. En verwerk je problemen door er niet over te klagen. En het niet bij anderen neer te willen leggen. En ook niet het in, maar ja, dat moet iedereen zelf weten, hè? in bestaande instituten te willen leggen, zodat jou gezegd wordt hoe je ermee om moet gaan. Kom er zelf op. Laat je apathie varen. Je ja, hebt binnen in jezelf meer dan genoeg, daar is iets werkzaam in jou, dat jou niet anders dan wil bijstaan om jouw problemen te helpen te verwerken. Zodat jij met je problemen op kunt gaan. Op een totaal andere wijze dan je tot, tot nu toe had gedacht. Want je probeerde dat met je hersenen te doen. Met je ego-denken zou ik dus zeggen. Hè? Maar dat is niet verkeerd hoor. Als je dat wil, ga rustig je gang. Maar er is een andere vorm die je onafhankelijk maakt. Onafhankelijk van je probleem. En die je alleen maar en, en, ja, laat zijn wat je werkelijk bent. En met andere woorden, dan kom je daarop dat je kunt aanvangen dat alles is, te aanvaarden, te accepteren, dat alles is. En ik weet het hoor, dit zijn eenvoudige woorden, maar woorden die uit de ervaring van de gebeurtenissen komen, vanuit het verwerkt zijn van de gebeurtenissen. Woorden die dan weer uit die acceptatie en het loslaten komen. Nou, allemaal gemakkelijk, hè? is waar? Maar hoe moeilijk is het wanneer het leven zich voor je in moeilijkheden, zal ik het dan maar noemen, ontvouwt? Ik ga niet in op de moeilijkheden die ieder mens heeft. Nou, dat kan heel wat zijn, want we hebben natuurlijk. Allemaal heel wat levens achter de rug. Maar vergeef jezelf voor al die keren dat je zo krampachtige gedachten hebt en ge gehandeld hebt. Maar stap over je eigen moeilijkheden heen. Ben je bereid om er nou, sec naar te kijken, om er als het ware klinisch naar te kijken. Nou, laten we zeggen alsof je op de maan staat en er dan op aarde naar kijkt, zonder de emotie van de aarde. Steeds gaan al mijn lezingen over het, het jou met je eigen problemen te verzoenen. Het kunnen begrijpen, mededogen hebben met de omstandigheden. Met de mensen om je heen die ermee te maken hebben. Niemand iets te gaan verwijten en vooral niets te verwachten. Het is alles jijzelf. Jij bent het. Het gaat niet meer om al die mensen om je heen. Het gaat erom hoe jij ermee omgaat. Jij bent het. Jij bent dit alles. Jij bent het spiegelbeeld. Jij ziet die, laat ik het zo zeggen, die buitenwereld is het spiegelbeeld van hoe jij nu op dit moment bent. Ja, dit alles kun je beamen en zeggen dat het inderdaad allemaal eenvoudig is en dat je ervoor gaat. Maar ja, als het wat moeilijker wordt, dan klaag je wat af. Wellicht. Weet je, dit heb ik al zo vaak gezegd en ik vind het zo goeie. Want het laat mensen wel eens in verbijstering naar me kijken. Maar ja, je hebt het als je een trouwe luisteraar bent, heb je dit natuurlijk al heel vaak gehoord. En misschien heb je dit ook al eigen gemaakt en ook al heel vaak om je heen verspreid. Want weet je... Als jij klaagt, dat jij er niet meer om kunt gaan. En daar kun je niemand de schuld van geven. Ja, ik vind dat werkelijk een hele goede. En ook deze zin heeft mij destijds uit mijn uh, krampachtige denken gehaald, toen ik deze zin tot me nam. Ja, en je kunt je problemen natuurlijk voor de rechten brengen, zoals dat heet. Je kunt ermee naar buiten komen en je gelijk halen op welke wijze dan ook. Het is allemaal mogelijk en niemand zal je een strobreedte in de weg leggen om het op die wijze te doen. Zo kun je er dus ook mee omgaan. Maar bedenk dat het altijd met jouw eigen verantwoording is. Hè? Nou, niets op tegen. Maar om het op een zelische wijze te doen, op, op het, eh, op, eh, om het op de wijze te doen vanuit het zielendenken, of laat ik zeggen, je gaat naar binnen met je gedachten en je kijkt of je het neer kunt leggen aan je hoogste innerlijke zelf. God, zeggen we, wellicht. De liefde in jezelf, zeg je. En dan pas kun je, als jij dat wilt, dat tot de conclusie komen dat alles, ook jouw problemen, het allemaal geheel anders is dan je ooit had gedacht. En dat, dat, dat je, nadat je over de dingen had nagedacht, met behulp van je eigen innerlijk, je tot de conclusie kwam, dat als je over jezelf heen kon stappen, de moeilijkheden in een totaal al een ander daglicht eh, kwamen te staan, dat je dat in een ander daglicht zag, of met andere woorden, er vond een wonder plaats. Je begreep ineens de achtergronden. Je kreeg ineens mededogen. Je kreeg een inzicht. Of gebeurtenissen die, nooit, die je nooit voor mogelijk had gehouden, kwamen op je pad. Nooit had je kunnen denken dat de oplossingen zo voor je neergelegd zouden worden. En dit doordat je in je innerlijk denken van alle kanten bekeken. omdat je oprecht wilde dat jij ermee om kon gaan en dat het probleem zonder meer op een totaal andere wijze opgelost zou worden, of niet opgelost zou worden, maar op een andere manier, een positieve wijze naar boven en naar buiten zou komen. Ja, we kunnen erover nadenken naden dat we niet hoeven, hoeven te piekeren en na te denken aan de oplossingen van morgen. Morgen is er een andere dag. Het is een totaal ander tijdstip en het is niet vandaag. De problemen die we vandaag hebben liggen er wellicht morgen nog wel. Maar zijn ze nu werkelijk zo erg? Nooit en te nimmer zo erg dat ze jou beheersen, wat het ook is. Jou beheersen zodat jij niet in slaap kunt komen. Ze kunnen jou niet beheersen, tenzij jij daar toestemming voor geeft. Ze kunnen jou niet beheersen en als het je moeilijk afgaat om je gedachten te beheersen, zou je een hele eenvoudige oplossing kunnen doen, die als volgt gaat. Zie dat je jezelf, terwijl je in je bedje ligt, zie dat je jezelf in een koepel van licht zet. En je weet niet waar dat licht vandaan komt. Het stroomt overal en je doet een stap in die tempel. En je neemt op je schouders al je moeilijkheden mee. Al die wanhoop, al die... Nou, wat jij dan ellende vindt, en wat in jouw ogen ook ellende is, want ik ga het niet bagatelliseren, maar wat in jouw ogen ook heel erg, erg, erg, erg is, dat neem je mee in dat licht. En je zult zien, op de eerste plaats, dat je onmiddellijk, alle zorgen van je afvoelt glijden. En op de tweede plaats, dat je dan onmiddellijk in slaap valt. Ja, tenzij je dus weer je hersens gaat gebruiken. Maar die komen uit je hersens, die gedachten. Dat zijn piekergedachten. Maar blijf in dat licht staan. Dan kom je vanuit dat ziele denken in dat licht. Niets is er. En waar het in principe om gaat, is dat je leert van je moeilijkheden. Niets is erg en alles is in principe de angst voor de dood. Dat je leert van je moeilijkheden. Leert om het besef in jezelf te ontwikkelen. Dat alles niet zo erg is als het lijkt. En dat je diep. Binnen in jezelf, ook alle oplossingen dat je kunt nemen. Of dat je het vertrouwen, het absolute vertrouwen hebt, dat er in die wereld om je heen, in de astrale wereld, in het universum, er alles aan gedaan zal worden en, en aangedaan wordt om jou bij te staan. En dat je binnen in jezelf de waarheid van het leven hebt, bent en altijd zult hebben. Maar die vreselijke twijfel hè, en die angst die zoveel mensen bezit, die pure angst niet te kunnen, het, het absolute zekere weten niet te kunnen pakken, niet te kunnen grijpen. En niet te, niet te kunnen aanvaarden dat de oplossingen voor jou neergelegd worden. Dat er ook voor jou mogelijkheden tot een wonder in je leven kunnen komen. Stel je daarvoor open. Je hebt erover nagedacht, je bent eerlijk ten opzichte van jezelf geweest. Je hebt het tot op de draad bekeken, van alle kanten uit. En je kunt niet anders meer dan vertrouwen hebben. Vertrouwen in de God in jou, het licht in jou, de bron die je zelf bent. Vertrouwen hebben in het universum. dat er naar jou omgekeken wordt. Want jij richt je naar die God in jou. Nou, hoe is het toch mogelijk dat wij mensen daar al zo lang mee bezig zijn? Ik heb het begrepen. Ik ben vrij in mijn denken dan is het toch mogelijk dat jij het ook begrijpt. Ik ben niets meer en ik verbeeld mij niets. Wel heb ik eindelijk, net als zoveel nu in deze tijd, eindelijk de moed bijeengeraakt om stil in mijzelf te horen, te luisteren. Ook alweer wat jaartjes geleden, en ik zat net op de agenda te kijken, en nou, dat is 19 jaar geleden nu. Ja. In geval het, voor mijn gevoel is het nog steeds gisteren. Om te luisteren naar wat mijn God in mij, mij al die tijd, destijds had willen zeggen en nu mij zegt. Maar doordat er in het verleden altijd wel iets tussen kwam, dat ik zelf liet gebeuren, hoorde ik die God niet. En leek er nooit tijd om te luisteren. En altijd dacht ik, wat zo velen denken, ik moet eerst rustig zijn. Maar het is zo'n onzin om dat te zeggen. Ik deed het dus in 93. Ik kon het. Ik kan het. Dus jij kunt het ook. Ja, en hoe doe je dat? Nou, ga eens als je dat wilt stilzitten. En hoe vaak heb ik dat niet in deze lezingen geuit? En je hoeft het niet hoor voor mij, want ik wil niemand veranderen. Ik wil alleen maar delen. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Stil zitten of liggen en rustig naar binnen gaan. Zorg dat je alles opruimt op die weg die naar binnen gaat. Dat kun je, daar ben je toe in staat. Maar nogmaals, ik wil je niet veranderen. Ik heb niet eens de pretentie om dat te willen doen. Het enige dat ik graag zou zien is dat je ook bereid bent om de God in jou te ontmoeten. Om daar net zo vrijmoedig over te praten. Als ik dit nu eindelijk, dus nu naar... Nou, eigenlijk dat begon in 93, na zoveel jaren in mijn leven, eindelijk ik dat ook kon. Naar dat benauwde gevoel stapte dat ik het woord God niet eens kon uitspreken. Dus het enige dat ik graag zou zien, dat je net als ik ook bereid bent om jouw innerlijke God ook te ontmoeten. En niet alleen te ontmoeten maar ook mee te spreken, zoals ik nu met jou spreek. Die woorden komen nu ook gewoon uit dat innerlijk. Ik kan, net zoals jij dat kunt, een dialoog met mijn God in mij aangaan. is mij liever dan jou te geven wat in mij huist, wat in mij uitwerkt, het geluid, het geluid van de stilte, de woorden die ook jij in jezelf kunt, hoorden, kunt horen. Meteen van deze kennis. Niets anders is nodig. Je kunt dan vanuit je ziel met je leven omgaan. Je zult dan alleen nog maar die God in jou het belangrijkste vinden. Die dialoog. En alles wat op je afkomt. Het is niet belangrijk. Het is niet belangrijk. En je gaat daar op de enige juiste wijze mee om. Dan vind je ook geen ellende meer in je leven. En als het toch komt, ach, hangt het er niet van af hoe je ermee omgaat, hoe je erover denkt. Dus als er toch iets op je afkomt, dan ben jij zo belangrijk om dat mee te maken. Dan laat jouw innerlijke God jou dit meemaken om ervan te leren. Om er op de enige juiste wijze mee om te gaan. Om te begrijpen dat jij geen invloed kunt uitoefenen op die gebeurtenis, die dient plaats te vinden. Want de God in jou heeft het zo bepaald om jou een schitterende ervaring mee te laten maken. En nu kun je wel zeggen dat jij liever die ervaring niet meemaakt. En dat mag je zeggen. Maar waarom zou jij die beker die God aan jou geeft, niet tot de laatste druppel weegdrinken. Net zoals zoveelen voor jou ook gedaan hebben. Het is een geschenk, opdat jij begrijpt hoe het leven begrepen kan worden anderen hun leven leven, hoe jij met je moeilijkheden omgaat, zodat je begrip, mededogen, kunt opbrengen voor andere mensen, die gelijk zijn aan jou. Maar die misschien nu op dit moment nog niet die ervaringen in zich meemaken, Simpelweg omdat ze het misschien nog niet weten. Zelfs in deze tijd komt het voor dat er mensen zijn die nog steeds niet doorhebben dat ze een stralend licht zijn en dat ze bestaan. Dankzij hun innerlijke God. Dat ze het evenbeeld zijn van God. En ja, dan gaat iedereen meteen zeggen, nou, die is helemaal niet knap en die ziet er zo uit. Nou, mag ik je erop wijzen dat het niet om het stoffelijk lichaam gaat, maar het evenbeeld, dat stukje God dat jij bent, je ziel, dat is het evenbeeld. Ik zei zo even aan het begin, of we er wel, of we er nu wel of niet zin in hebben om dit bij ons te laten ontstaan. Dit vrije denken, dit onafhan onafhankelijke denken, dit zelfstandige denken. Het is onvermijdelijk. We zitten al in de tijd. Dat het zelfstandig denken al naar buiten past. Het gebeurt al om ons heen. Misschien is het zo dat je meer mensen spreekt waar het niet bij, bij gebeurt, maar je weet niet. Je weet niet hoe een innerlijk is. Je weet niet dat ze misschien op kunt staan. Dus ja, of we er nu wel of niet zin in hebben, het is onvermijdelijk. Dan waarom zou je je energie, energie verspillen door te zeggen dat je er geen zin in hebt om je leven Vanuit je eigen innerlijk, vanuit je innerlijke God te bekijken. Waarom zou je zo ingewikkeld doen? Ik hoor het sommigen denken. Tja, daar ga ik niet over. Je bent vrij om te doen en te laten. Maar sta er dan niet van te kijken. Als je het leven, jouw leven... De natuur tegen je vindt. En dat is niet een, een, ja, een waarschuwing. Het is een normaal gang van zaken. Je zit buiten die flow, buiten die, die wijze waarop je in het leven heel gemakkelijk kunt leven. Toch kan ik niet anders zeggen dan dat het onvermijdelijk is. Je zult er mee te maken krijgen, of je het wilt of niet. Je kunt je dagelijkse leven bepalen om er niets mee te maken te willen hebben. En ja, dat kan ik nu wel zeggen, maar de mensen die naar luisteren, die willen dat toch wel. Maar. maar misschien zeg ik dit uit begrip voor de mensen die het, die het niet willen. En die misschien nu ook luisteren maar in een andere vorm. Bij me onzichtbaar aanwezig zijn. Want ook dat gebeurt. Het is soms voelbaar. Dus ik herhaal het nog even. Toch kan ik niet anders zeggen dan dat het onvermijdelijk is. Je zult er mee te maken krijgen, of je het wilt of niet. Je kunt in je dagelijks leven bepalen om er niets mee te maken te willen hebben. Maar s'nachts zul je in je uittrainingen, als je ligt te slapen, in je uittrainingen, Lessen krijgen, hoe, hoe te leven, hoe je zelfstandig kunt denken, op een andere wijze kunt denken en waar je toch, hoe dan ook, naar op zoek was. Het is jouw semische denken, het denken vanuit je ziel. Dus jouw ziel bepaalt dat jij die lessen nodig hebt. En die je toch in je uittreding ontzettend graag, ongelooflijk graag hebt. Het verlangen van je ziel naar meer inzichten en, en meer kennis. Dat zou je als honger kun, kunnen zien. Vooral als jij, je ego dus, dus niet anders dan jouw stoffelijk denken, hier op aarde niets mee te maken wil hebben. Zie je dan hoe jouw zielen denken en je stoffelijk denken in een, nou mag ik zeggen, een vervrongen beeld tegenover elkaar staan. Nou, niet echt tegenover elkaar. Want je denken heeft de totale liefde in zich, in zich en begrijpt jouw stoffelijke denken. En zal dat denken de gehele vrije wil geven om te zijn zoals dat stoffelijke denken wil zijn hier op aarde. Wat overigens gelijk weg is als je in de astrale wereld terugkomt. Maar je denken, zal op een gegeven moment het touwtje dat jullie aan elkaar bindt, als het ware, laten knappen. Want het zal op een gegeven moment verspilde energie zijn. En de ziel kan besluiten, beter op een ander tijdstip, of laten we zeggen, terug te gaan naar die astrale wereld, om dan, Beter op een ander tijdstip, in een ander lichaam, weer op aarde geboren te worden. Dus dat touwtje zal knappen. En de mensen hier op aarde zouden dan zeggen, ach, hij of zij was toch zo'n aardig mens... Is vrijwillig. Niemand moet iets behalve van de ziel, die toch ook niet zegt dat het moet, maar wel steeds signalen uitzendt. Hoe is het toch mogelijk dat er nog steeds mensen zijn die nu in deze tijd niet willen luisteren naar zichzelf? Maar zal het ook zo zijn? Zullen ze niet als ze heel stil in hun bedje liggen, liggen, niet stiekem hun handen vouwen en in gebed gaan? Of misschien knielen? Want het gaat moeilijk in hun leven en ze hebben gigantische problemen en ze weten gewoon dat hun laatste redmiddel bidden is. Gelukkig maar, want ook in tijden van crisis zijn de kerk vol. Herinneren mensen zich weer dat er zoiets is als bidden. Maar in deze tijd vertaalt mediteren. Mediteren. Kijken of je jezelf kunt begrijpen. En geloof me. Geloof me. Als je eens in je leven besloten hebt om te mediteren. Te willen begrijpen waarom je leven gaat zoals het gaat. En dat je het graag zo heel erg graag anders zou willen zien. En je besluit je te richten naar je innerlijke God. Dat je er dan van uit kunt gaan, zoals ik daarnet al zei, dat het gehele universum dit zal voelen. Het is een trilling die overal doorgaat. En er zal gezegd worden, er is er weer een die zich... Richt naar het licht. Net zoals dat omgekeerd ook is, dat als je te veel ruimte voor de negativiteit maakt, het ook zomaar naar je binnen kan komen. Hé hey, jongens, hier hebben we er weer een die toestaat dat we hard zaaien en angst neer kunnen leggen en negativiteit naar binnen kunnen brengen. Je doet het zelf. Dus het een kan en het andere ook. Het is aan jou, aan wie jij de voorkeur geeft. En natuurlijk zou je kunnen zeggen, aan de positiviteit. Ja, aan de positiviteit, maar velen hebben geen idee hoe het allemaal bij zichzelf werkt. Gewoon. De hulp vragen. Het voorleggen aan je innerlijk. Je aandacht richten naar jouw innerlijke God is voldoende. En eerlijk nadenken. Eerlijk. En ik kan daar niet genoeg de nadruk op leggen. Eerlijk nadenken over je eigen leven. Nou, dat doe ik al hoor. Nee, dat doe je dus blijkbaar niet. Want anders was je hier niet. Niets meer? Jawel hoor, nog genoeg hoor. Maar je kunt hiermee beginnen. Of misschien ben je wel al een heel eind opgeschoten. En denk je misschien wel dat je er bent. En misschien is dat ook zo. Maar besef dan dat er steeds mogelijkheden voor je liggen. Om het positieve, het licht, steeds vaster. In en om jezelf heen te zetten. Het positieve, het licht, die liefde. Dat je zo vervuld bent daarvan. Dat niets je meer kan delen. Ja, jij bepaalt steeds maar weer welke weg jij neemt. In iedere situatie, in iedere moeilijkheid of probleem, bepaal jij steeds maar weer hoe jij ermee omgaat. Of zo'n beetje naar wat ik nu ga zeggen. Maar ik ga het je toch zeggen. Het is zo gedaan hoor. Met je positiviteit. Met een klik van je vinger. Want elke gedachte. Dat het toch eigenlijk gemakkelijk is. Kun je, kan jou onverwerken. Steeds dien je alert te zijn. Dat je zulke gedachten niet toelaat. En dat ligt in jezelf. Totaal op te nemen. En de hoogmoed, de arrogantie, die kan jou neerhalen. De gedachte bijvoorbeeld, dat je het allemaal wel weet. Wat zou je nu nog moeten leren? En meer van dat. Arrogantie. Steeds maar. Steeds maar het denken vanuit je ziel dat al de moeilijkheid, moeilijkheden in positiviteit omgezet kunnen worden. Verwerkt worden. De dingen zijn minder erg dan ze lijken te zijn. De angst blijkt in het niets te zijn opgelo opgelost. Toen je het liefde denken erop los liet. Ik heb het meerdere keren in diverse lezingen verteld met een voorbeeld. En steeds overkomt met dit. Steeds kan ik zeggen, het is echt zo. Die angst is er niet. Die bestaat niet. Je hoeft niet de angst van anderen in te ademen, alleen jouw angst. Leg dat neer in dat grote licht dat jij bent. Die vreselijke gedachten, die piekergedachten En wat je allemaal niet meer in je hoofd laat opkomen. Die vreselijke gedachten bleken als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Toen je ze in een koepel van licht liet staan. Wat er overblijft, is het absolute zekere weten, het zeker weten, het zekere weten, in het eigen innerlijke, in de eigen innerlijke God. Steeds opnieuw dien je dat wiel uit te vinden, steeds opnieuw zul je gemeten worden, ben je te licht, kun je er tegen. Wat zal God nu op jouw weg leggen? Kun je daartegen? Kun je het aan? En vooral kun je alles accepteren. Kun je accepteren dat wat voor je ligt in je op te nemen en er zonder enige twijfel jouw liefde in te leggen. Kun je de angst aan en kun je wat dat betreft over jezelf heen komen, kun je dankbaar zijn voor de beker die jou gegeven is, voor de weg die jij dient te gaan, voor die moeilijkheden die op jouw pad kwamen, kun je dankbaar zijn voor alles in je leven, werkelijk alles. Ook voor de moeilijkheden, voor de weg die je moet gaan, voor de bittere beker die je moet leegdrinken. Dan is dat het moment dat je vrij bent. En je denken. En juist door die moeilijkheden die op je pad gelegd werden. Was je in staat om hierover na te denken, was je in staat om op je eigen weg te blijven, dan kan het niet anders dan dat je meegaat in de tijd waarin het eigen zelfstandig denken normaal zal worden. En dan kunnen we met vertrouwen onze toekomst tegemoet zien. Want dan hebben we het vertrouwen, het zekere weten, dat alles voor ons op de juiste plaats, op de juiste tijd plaatsvindt. En dat alles voor ons ligt zoals het voor ons is. Het leven is, met twee hoofdletters, I-S. We hoeven er slechts vertrouwen in te hebben. Vertrouwen dat alles gaan, gaat Zoals het gaan moet. Dan pas begrijpen we dat angsten, twijfel niet nodig waren. En dat die uit het beperkte, stoffelijke denken kwamen. Al wat andere was licht en liefde. Hij kwam op de juiste tijd in ons leven. Wij hoefden er alleen maar in liefde mee om te gaan en in vertrouwen hoe ons leven ook gaan zou. In het volste vertrouwen dat onze innerlijke God het voor ons neergelegd had om ons alle aspecten van het leven te laten leren begrijpen van ons eigen leven. Want wij dienen te begrijpen dat alles liefde is en dat God liefde is. Verder niets. En dat is alles. Ja, lieve mensen. Bedankt voor het luisteren en ook graag weer. Tot volgende week. En misschien noodloos te zeggen, maar ach, laat ik het maar toch even herhalen. Alle lezingen zijn te, te beluisteren via mijn website, www.ykhra.nl. Dan kom je op en.nl, waar alle lezingen in het archief zijn opgeborgen. Je kunt ze downloaden of nog een keer beluisteren, als jij dat wilt. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Dit was een IHRA lezing van Yvonne Haag naar band. Dag!